9 uur. Het NOS-journaal. de Jong. In Laren is acteur Johnny Krijkamp Senior overleden. Hij werd vooral bekend van zijn tv-shows met Rijk de Gooier als het duo Johnny en Rijk. Krijkamp deed cabaret en toneel en speelde in tv-shows en films. Hij kreeg veel prijzen en onderscheidingen, waaronder de Louis Door en een gouden kalf. Een groot succes was ook de comedy Het Zonnetje in huis met zijn zoon Johnny Krijkamp junior en Martine Bijl. In 2007 ontving Krijkamp de Blijvend Applausprijs als beloning voor zijn opmerkelijke en bijzondere bijdrage aan theater, televisie en de film. Er komt een herdenkingsdienst waar ook het publiek naartoe kan. Wanneer die dienst wordt gehouden, wordt later deze week bekend. Johnny Krijkamp is 86 jaar geworden. Philips wil 500 miljoen euro aan kostenbesparingen doorvoeren. Hoe en waar er wordt gesneden in de organisatie is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend welke gevolgen de bezuinigingen hebben voor het personeel. Vorige maand kwam Philips al met een winstwaarschuwing voor de divisies Licht en Consumentenelektronica. Die kampen met een afnemende vraag. Het elektronica-concern heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 1,3 miljard euro. Dat komt vooral door afwaardering van verschillende bedrijfsonderdelen die minder waard zijn geworden. Het CDA vindt dat het wel erg lang duurt voordat er een noodvoorziening staat bij de zendmast Smilde. Na de brand in de mast afgelopen vrijdag zal het waarschijnlijk nog een week duren voordat RTV Drenthe weer overal te ontvangen is. De CDA-kamerleden Havermans en Koopmans hebben hierover vragen gesteld aan het kabinet. Ze benadrukken dat de RTV Drenthe wel de calamiteitenzender is. De noodmast bij Assen zal pas eind deze week klaar zijn. Het CDA vindt dat dat in de toekomst sneller moet... en dat iedereen ook op dit soort situaties voorbereid moet zijn. De Amerikaanse generaal Petraeus heeft het bevel over de NAVO-troepenmacht in Afghanistan... formeel overgedragen aan John Allen. Petraeus, die 58 is, wordt de nieuwe chef van de inlichtingendienst CIA. De overdrachtsceremonie was in de Afghaanse hoofdstad Kabul... Gisteren droeg de NAVO de provincie Bamian over aan de Afghaanse troepen. De eerste van zeven gebieden die weer in handen komen van de Afghaan zelf. Het is de bedoeling dat de NAVO-troepen in 2014 uit Afghanistan vertrokken zijn. Het weer buien vooral in het westen met kans op onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt vanmiddag hooguit 17 tot 19 graden. De komende dagen blijven er buien vallen. AWB Verkeersinformatie: veel vertraging nog op de A7 van Horend naar Zaandam, tussen Purmerend Noord en Zaandam 9 kilometer. En op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Koymeer 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Goedendag, hier is Kees, tijd voor de minder fileberichten. Deze zomer gaan weer miljoenen Nederlanders het land uit naar Frankrijk of nog verder.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 Via Rotterdam naar Hul of van Calais naar Dover. Al vanaf 46 euro per auto. Kijk snel op ikvaar naar engeland.nl Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Zorg over de nieuwsvoorziening in Nederland door de Radio 1. Vanwege de problemen met de zendmasten bij Loping en Smeelde. Het CDA stelt zelfs kamervragen, u hoort het zo. We staan eerst stil bij het overlijden van Johnny Krijkamp senior. Ja, de acteur en komiek overleed gistermiddag in het Rosa Spierhuis in Laren. Hij groeide op, Johnny Krijkamp, in de Amsterdamse Kinkerbuurt. En daar was vanochtend vroeg al verslaggever Martijn van der Wien. Hoe oh, heb je je niet gehoord? Nee. Oh. 86. Dat vind ik ook heel erg. net pas. Ja. En u zegt dat vind ik heel erg. Ja, dat vind ik heel erg. Ja, ik, ik vind het wel lachen altijd, die man. Ja, daar bent u toch veel te jong voor? Ja. Nee, maar toen het uh, zonnetje in huis, uh, oh, ja. geloof en die ben zo, met uh, Piet, uh, Piet Reumer, dat ken ik allemaal nog hoor. Hoe ja, bent u? 25. Ja, hoe kan dat nou? nou? Het zonnetje in huis hebt tot... Ik geloof tien jaar geleden nog op uh, tv gedraaid. En uh, nou, mijn moeder uh, die keek ook altijd naar die oude series. Dat is allemaal op dvd verschenen. Dus uh, ik keek ook heel vaak mee. Het zal er nog wel veel over gaan hier vandaag hey, op de denk, markt? Ik denk het ook, ja. ja. ja. Hé, hey. Hey, dank u Dankjewel hè. Het opgebouwd in de stromende regen. De tenkatenmarkt. Het hart van de Kinkerbuurt. Ja, dat is erg genoeg, hè. Erg genoeg, hij kwam hier vroeger bij ons in de kroeg. En uh, wat gebeurde er dan, als hij binnenkwam? Ah, was gezellig, dus natuurlijk. Ja. Heb heb hier gewoond. Hier... Uh, Boven de vierswinkel. Dat was het nog een leuke tijd, maar nu toch niet meer. In die die kraai kwam, wist ik dus niet eens dat hij dood was. Gisteren overleden. Oh jee. Ja, hij is heel erg naar. Ik zie ontroering op je gezicht ja, en een glimlach. Ja. Het is altijd onze uh, man geweest in deze buurt. Hè. Ja. Hij heeft hier altijd uh, in de kroegjes geweest. En dat was dan de attractie als hij kwam? Ja. Dat is gezellig. Weet je hem persoonlijk ontmoet? Nee. Het is meer de overlevering, het ja. verhaal dat hij ja. er was. Ja, inderdaad. Het was echt Amsterdam. Amsterdammer. Wat is een echte Amsterdammer? Een echte Hij zei wat hij wou zeggen. Heel ooit met software, altijd lachen. een lag in de traan met hem. Er komt even een veegwagen langs. Ja. En een lokale held hier, hè? Zeker weten. Ja. Zeker weten. Hoewel bijna iedereen die ik spreek zegt... Ja, hij kwam hier heel vaak, maar niemand heeft hem zelf gesproken. Dus het is meer een beetje de legende, hè?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 Daar staan allemaal beelden, toch? Tante Leens, Junior Dam, Anken Neles. En daar hoort hij bij? Ja, vind ik wel. Wat is de beste herinnering? Nou, uh, de toneelstukken. De serieuze toneelstukken. Je ja. hebt ja. het niet over de grappen in Gollum met Rijk Togel? Ook, ook. En dan zie je alles van hem. Een... Maar Shakespeare, dat uh, heeft hij mooi gevonden. Nou, nee. Ja, daar houden wij niet zo van. Hè? <laughs> daar houden we meer van de grollen van hem. Hij refereerde wel altijd aan de, aan, aan de Kinkerbuurt. Hè? Als ook dus als in, in interviews. Dan kwam hij daar toch wel steeds op terug. Dat hij er trots op was? Trots op was het natuurlijk, ja, dat het een slechte buurt was in die tijd? Het was echt een volksbuurt. En, en, en dan was ja, hij trots op? daar was hij trots op? Ja. Daar was hij trots op, ja. En daarom de buurtgenoten op hem? Omdat hij dat niet verlogende? Kijk, en dat is natuurlijk uh, een van zijn sterkste punten geweest. Dat hij dus altijd wel al, uh, ja, iemand van, van de straat is geweest. <lacht> uh, hij, hij is nooit naar zijn schoenen gaan, uh, gaan lopen. Ja, dat, uh, dat waardeer ik wel in hem eigenlijk. En toch, waar zijn roots gelegen hebben. Hij heeft ontzettend grote rollen gespeeld uh, in Shakespeare en zo. Maar iedereen verdacht van ja, ja ik een grapjes maken. Maar dat redt hij dus niet. Hè. En toch heb je dat voor elkaar gekregen. Dus heil, heil, is een Amsterdam dood gegaan. Ja, er is in Amsterdam dood gegaan. En ik denk dat het daar alles mee gezicht. is. Hij is in Amsterdammer doodgegaan. Meer dan vijftig jaar stond hij in de spotlights, al met al. Als acteur, als zanger, maar bovenal als komiek. André van Duin is een collega en vriend van John Krijkamp. En overhandigde hem vorig jaar nog zijn biografie. Meneer van Duin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Op deze regenachtige dag. Die zo past bij de liedjes die Johnny zo altijd zong. Over. Uh, over uh, het is, uh, ik zou wel tot oktober willen blijven, maar het regent in mijn glas. Het, het is vandaag wederom. Ja, dat, dat zegt u mooi. Hè. Hoe dat heeft u John Krijkamp leren kennen? Uh, nou, ik, nou, allereerst natuurlijk als kind toen ik hem op de televisie zag, hij is een enorme inspiratiebron geweest voor, uh, voor mij en ook voor Frans van Duschoud dus toen we samen ook een komische duo wilden beginnen. En uh, maar er waren niet zoveel komische duos, je had snipper en en je had Johnny en Rijk en nou, de Moussi waren wel later geloof ik nog. En uh, ja, dat was een uit, het is een uitzending. Ik ben geloof ik het laatste volkskomiek nog, want zo noemde Johnny zichzelf ook graag een volkskomiek. En dat is, uh, uh, ik heb hem persoonlijk vaak ontmoet toen we nog in Breukelen woonden, want we waren vaak bij elkaar op de vloer en we uh, kwamen vaak naar de voorstellingen kijken, maar ik heb helaas nooit, hebben we samen nooit iets gedaan. Dat is eigenlijk wel jammer. Maar uh, dat is er gewoon niet van gekomen. Meneer Van Duin, uh, we hoorden hem eerder deze uitzending zeggen in een, uh, een oud stukje dat hij zei je, uh, mensen te laten lachen, dat moet je hebben, dat kun je of dat kun je niet. Wat, ja, je wat was de... het bij hem? Ja, je, je moet lachen aan je kont hebben hangen hè. dat is ja, ja dat is uitspraak ja, je komt op en dan moeten de mensen al om je lachen en dan hoef je eigenlijk nog niks te doen hè. dat is, ja dat heb ik dan gelukkig ook een beetje en dat uh, dat je niet leren dat heb je gewoon en dat had Johnny natuurlijk in hoge mate want ja. Ja, die die kop er en als die Pff. ging lachen en die ogen ja dan, dan moest je hem mee lachen ja. en, wat heeft u dan van hem geleerd want hoe was hij uw inspiratiebron ja ja, nou ja, gewoon het, ja, het zijn, hè. Want ik heb hem, uh, ja, ik heb hem niet geïmiteerd, maar uh, ik heb hem wel, uh, ja, ik dieper met in, in net als Slaven en Hardy, waar ik ook veel uh, van, uh, van ook een grote inspiratiebron voor mij was. Ja. Heb ik dat heel vaak gezien? En dan onwillekeurig neem je toch wel dingen van mensen over. Ik heb er niet echt op van dat moet ik ook zo gaan doen. Dat nee. heel... Maar gaat het dan ook over timing? Want daar uh, wordt je ook ja, over maar... geroemd: dat hij ook ja. stil kon zijn en kon afwachten. Ja, ja, dat is ook zoiets wat eigenlijk niet te leren is. Hè. Dat, dat moet je gewoon aanvoelen. Het is elke avond een soort uh, vrolijk gevecht met het publiek om, uh, om de mensen zo hard mogelijk te laten lachen. En dat heeft dan inderdaad met timing te maken door af en toe. Een, en nog niet af te raffelen, maar gewoon weer rust te nemen en daar pauze tussen te zetten. En dan komt hij nog veel harder aan dan dat hij eigenlijk is. Ja, nou wilde hij ook graag uh, serieus acteren. Hè? Het kwam net ja. al even naar voren. King Lear heeft hij gespeeld op, op de planken in de filmen. De aanslag natuurlijk, dat zijn de bekendste voorbeelden. Snapt u die, die, die drang van hem om ook dat te willen? Uh... Nou, toen het stopte met, met uh, Rijk te gooien wel natuurlijk. Toen moest je toch zelf gaan doen. En nou uh, vond, uh, was je in zijn eentje, was je geloof ik niet zo gelukkig als Koemiek om helemaal alleen dingen te gaan doen. Dus dat is toch wel graag heb. Daarom deed hij ook uh, het zonnetje naar huis en zo, met, met zijn zoon en met, met uh, Martine Bijl. Om toch lekker in een in, in een bedje te zitten. Het is natuurlijk lekker dat je ook een beetje een, een soort aangever hebt. Dat vind ik ook prettig. Ik vind alleen optreden uh, ook altijd minder leuk als dat je het met iemand samen doet. Ja. En u heeft vorig jaar zijn biografie overhandigd aan hem. Heeft u hem verder nog gezien? De nee, daarna heb ik hem niet meer gezien. Maar ook toen ik de biografie aan hem overhandigde, toen was hij al erg afwezig. Ik had ook zelf de indruk dat hij nog niet helemaal uh, de, meemaakte wat er allemaal gebeurde was. Toch, Jan er allemaal vasten, maar Hij zat een beetje stil, uh, stilletjes bij en liet het over zich heen komen. En heeft er mij uh, echt uh, geluid bij gegeven. Ja, want zijn gezondheid was toen al slecht. Ja, zeer slecht, Ja. ja. ja. Goed, dank dat u uh, met ons samen stil, uh, stil wilde blijven staan bij de dood. André van Duin, collega en vriend van uh, Johnny Krijkan. Het is twaalf minuten over negen. Dit is het NOS Radio In Journaal. Na een paar dagen buiten werking te zijn geweest... doet sinds een paar uur de zendpast loop ik bij IJsselstein het weer. Als het goed is, komen Radio 1 tot en met 4... en de commerciële muziekstations weer probleemloos bij u uit de speakers... en anders in de loop van de komende uren. In het noorden blijven nog wel de problemen met het bereik. Stefan Wesseling van Novak, de beheerder van de mast bij IJsselstein... legt uit hoe het op dit moment gaat met de werkzaamheden. Uh, nou, het is zo dat we in, uh, in uh, de, de Maast van IJsselstein, die, de werksmeren daar, die zijn uh, afgerond. Dus hebben we vannacht de eerste zender 3FM daar, daar weer in de lucht kunnen doen. En we, gaan, ja, we willen zorgvuldig te gaan, dus we gaan stukje bij beetje in de loop van de ochtend ook al alles, alle andere zenders toezoeken toevoegen. Uh, in de noorden van het land inderdaad. Daar, uh, ja, daar duurt het nog wat langer. We zijn bezig een noodmast op te richten uh, in Assen. Uh, en die hopen we over een aantal dagen uh, nou ja, om op te kunnen richten en vervolgens daar alle zenders te kunnen inhangen. Dus tot het eind van de week zal uh, zullen daar nog lang niet alle zenders de lucht in zijn. Nou, er is eigenlijk geen noodsysteem dat als het misgaat, zoals het uh, dit weekend is misgegaan, hoe kan overnemen. Zodat de mensen toch kunnen blijven luisteren naar de radio. Nogmaals Stefan Wesselink. Ja, een aantal, aantal, aantal masten kunnen we elkaar vervangen. Maar op het moment dat er twee masten uitvallen, zoals, uh, zoals natuurlijk dit weekend het geval was. Zowel de mast in Lopik als de mast in Hoge Ja, daar zijn de systemen niet op uh, toegerust. Dus dan kunnen we met een aantal noodmaatregelen die we dit weekend ook al hebben gedaan... en een aantal string wel een klein deel van de, van de overlast opvangen. Maar, uh, maar niet alles volledig. Nou, CDA-Kamerlid Maarten Havenkamp maakt zich daar zorgen over. Net als over het feit dat de noodmast in Assen pas eind van de week in gebruik kan worden genomen. Nou, wij vinden dat het heel erg lang uh, duurt voordat uiteindelijk uh, de radiozenders weer in de lucht uh, zijn. En het is natuurlijk vervelend voor de mensen die naar Radio 1 luisteren. Uh, maar ook regionale zenders hebben juist in het geval van een calamiteit een hele belangrijke functie. Ja, en als mensen niet geïnformeerd kunnen worden, hoe lost de overheid dat dan op? We hopen later vandaag meer te horen over de problemen bij de zendmasten. En we hopen dat u dat dan ook weer hoort. 14 minuten over 9 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal door naar Israël. Want daar um, is het toch nog een vrij onbekend verschijnsel. Honderden mensen in een tentenkamp op een plein om te demonstreren. Maar in Tel Aviv zijn de demonstranten geïnspireerd geraakt door de Arabische buurlanden. Harde muziek op Rothschild Boulevard, uh, midden in het centrum van Tel Aviv, bij het Concertgebouw. En het is uh, te hopen dat die muziek op een gegeven moment ophoudt. Te hopen voor de veertig tentjes ongeveer, ietsje minder, die hier al sinds donderdagavond staan. Mensen die uh, slapen hier als de muziek eindelijk stilvalt. Uh, dat yeah, yeah. yeah. is Georgia? Ja, het is de How man. is One year and a half, Rina zit naast een slapende baby. Anderhalf jaar is hij. Ik heb twee kinderen en een echtgenoot. En we slapen hier in een van die tentjes in zijn wijs. We zijn hier om te laten zien dat wij er ook zijn. Ik ben niet religieus, niet rijk. Geen kolonist en dus heeft de regering geen oog voor mij. Organisaties van links tot rechts in Israël die zijn het met haar eens en ook op andere plaatsen lijken tentenkampen te gaan verrijzen. Het lijkt dus allemaal uh, geïnspireerd door de revoluties in de Arabische buurlanden. Oké, we zijn niet Arabs, we zijn Jewish, maar we moeten iets leren van de Arabs. Zoals Tahrir Square in Cairo. Ik kan hen respect voor het geven en als we het de tweede Tahrir second noemen, zal het zijn. Salamat. Hij zegt we moeten leren van uh, de Arabieren. Wij zijn Joden, maar we kunnen leren van de Arabieren dat dit net zo groot wordt als uh, Tahrir in uh, Cairo. De muziek was de hele tijd redelijk uh, rockachtig. Schuine scheep alternatief, maar in Nederland zou je niet vaak zien dat opeens zo'n beetje de Sirtaki begint te spelen. Hier is wel, het blijft mediterraan. Benjamin Netanyahu Yeah, right now I'm making coffee. Asaf zit koffie te maken tussen de tenten... voor twee vrienden van hem die bij hem zitten en een hond... die geen koffie krijgt, neem ik aan. En hij vertelt dat hij uh, altijd een baan heeft gehad, een klein baantje. Hij verkoopt uh, sandwiches, maar dat hij steeds meer moeite heeft om de huur te betalen. Ik live in het centrum van Tel Aviv. On the same rent, I passed, I moved to the south Tel Aviv and then southern and then southern. i came to one bedroom, small apartment in one of the worst neighborhoods in the cities. Vier jaar geleden woonde ik in het centrum van Tel Aviv. Kon ik de huur niet betalen, ging ik verhuizen. En uiteindelijk heb ik dat een paar keer gedaan. En nu woon ik in een van de slechtste delen van Tel Aviv. En zelfs daar heb ik problemen om de huur te betalen. En Benjamin Netanyahu die heeft inmiddels gezegd... dat er meer goedkope huizen gebouwd moeten worden. En dat het aan de bureaucratie ligt. We hebben het al zo vaak gehoord. We hebben het allemaal alles voorbij zien komen. En daarom blijf ik hier... Goed, tenten dus in het centrum van Tel Aviv. Economische grieven, voornamelijk van jongeren. En ook hier oproepen via Facebook. Het doet toch allemaal wel heel erg denken aan uh, de revolutie bijvoorbeeld in Egypte, het Taghierplein. Maar hier gebeurt het uh, ook weliswaar midden in de stad. Uh, aan, op een plein bij het uh, concertgebouw. Maar de straten die zijn niet geblokkeerd. De auto's kunnen nog gewoon doorrijden. It's very small. En uh, in. Uh... In Tunesië begon het ook klein, zegt Asaf. It will take time and, uh... Het kost tijd. En wij willen de regering ook niet omverwerpen, zeggen de mensen hier. Wij willen gewoon dat er naar ons gekeken en geluisterd wordt. Vanuit Tel Aviv was dat onze correspondent Sander van Hoorn. Philips heeft verlies geleden. En niet zo'n klein beetje, ook 1,3 miljard euro. En dat betekent bezuinigen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met nog files op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Weidewormer 2 en bij Zaandam 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam... bij knooppunt Koenplein. Wat meer vertraging is er op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar... bij knooppunt Koymeer 5 kilometer. En richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 4 kilometer... Dan nog de ring van Amsterdam, de A10. Daar is door een ongeluk tussen Schellingwoude en Knoop het Amstel... een file van 7 kilometer ontstaan. En de linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nederlandse AOW'ers in het buitenland krijgen ook last van Nederlandse bezuinigingen. Als een gepensioneerde geen belasting betaalt in Nederland, krijgt hij ook geen compensatie voor koopkrachtverlies. Zo'n AOW'er ontvangt dan per maand een paar tientjes minder dan pensionado's die in Nederland wonen. Voor een groep Nederlandse AOW'ers in Marokko is dat toch een behoorlijke aardelating. We zijn in Berken aangekomen, een stadje in het noorden van Marokko. Flaak bij het steunpunt remigratie, een steunpunt opgericht... voor Marokkanen die zijn teruggekeerd uit Nederland. Het zijn meestal meest mensen die al met pensioen zijn... en hier van een oude dag genieten. Dan zijn de plannen voor een aantal mensen flink in het water gevallen. De zogenaamde koopkrachtregeling van de Nederlandse overheid... het behoud van koopkracht, zoals het heet, is afgeschaft. En dat betekent heel concreet... Dat heel veel AOW'ers nu 33 euro en 9 cent, ook die 9 cent is belangrijk, gekort worden op hun uitkeringen. dat is veel geld hier. Het is een bedrag dat ze hebben gegeven aan ouderen. Ze geven niet aan iedereen, alleen ouderen krijgen die tegemoetkoming. En dat is op zich al voldoende grond om, uh, ja, om daar onze rechten op te baseren en dat op te houden. Die meneer zegt... Uh, uh, tegemoetkoming of niet. Uh, ze hebben het ons in het begin toegekend. En dat is al jaren zo. Uh, waarom zou je iets ons geven en volgens afpakken? Hè? Het is dus een, ja, een, een soort uh, rechtsonzekerheid wat je daarmee creëert. Een van de mensen die hier zit in de kring van de inwoners... hier van het dorp, is meneer Arab. Hoe lang heeft u in Nederland uh, gewerkt? 42. 42 jaar. Mensen zeggen hier dat de Nederlandse overheid zijn verplichtingen niet nakomt. Ja. ja. Dat is het gevoel? Ja, eigenlijk. Ik heb het gehoord, Maar ik vind het eigenlijk... In Nederland ja. moeten we maar aanblijven voor die mensen. Ja, dat is, Sorry, dat is... Mensen met arm van de 33 euro. Dat is te veel voor hier in Marokko. Als Nederland misschien zei wel 33 euro. Dat kan. Maar in Marokko dat is te weinig. Echt waar. Dan kan hij niet meer betalen, die mensen. En dan bij graag. Alsjeblieft, Nederland. Blijven af van die uitkeren van die Marokkanen. Alsjeblieft. Sorry, eerlijk maar. Alsjeblieft, blijven af van die uitkeren. Zo is dat. Het gaat alles bij elkaar om zo'n 280.000 AOW'ers in het buitenland. die allemaal geraakt worden. door diezelfde korting van 33 euro per maand. En onder die groep ook ruim 11.000 Marokkanen. Een aantal van de mensen die we hier spreken zeggen we keren misschien wel terug naar Nederland. Want wie weet wat ons nog meer wacht. Wie weet wat er nog meer aan kortingen aan zitten komen. Dit is een voorbeeld van het bezwaarschrift... wat wij mensen adviseren om in te dienen bij de SVB. Uh, wij vinden dat uh, het afschaffen van de AOW toch moet komen... toch in strijd is met het verdrag tussen Nederland en Marokko. En uh, daarom uh, zijn wij, of adviseren uh, wij mensen om een uh, bezwaarprocedure te starten in Nederland tegen deze afschaffing. Mohamed Sayem, coördinator hier van dit uh, steunpunt. Ik kan me ook voorstellen dat mensen in Nederland denken van, daar heb je die Marokkanen weer. Het gaat toch maar om drie tientjes. Wat, waar hebben we het over? Uh, deze groep die heeft niet de volledig AOW opgebouwd. Dus voor hen is het sowieso al uh, uh, beneden het uh, AOW-norm. En dan worden ze nog gekort. Dan komt het wel heel hard aan. Uh, ja, in sommige gevallen is het een halvering van hun pensioen. Een verslag van onze correspondent Rob Saalberg vanuit het noorden van Marokko. En dan woekert het afluisterschandaal in Groot-Brittannië maar voort. Machtige mediabazen verliezen hun baan, sommigen worden zelfs in de boeien geslagen, zoals Rebecca Brooks, voormalig hoofdredacteur van News of the World. Maar de grootste schok kwam toch wel gisteren toen de hoofdcommissaris van de Londense politie opstapte. Daar hoort u correspondent Arjen van der Horst over. Dag 14 van het afluisterschandaal en weer rollen er koppen. I have this afternoon informed the Palace Home Secretary and the Mayor of my intention to resign as commissioner of the metropolitan police service. Ditmaal niet iemand uit het Murdoch imperium, maar Paul Stevenson, het hoofd van de Londense politie. En net als andere hoofdpersonen in deze affaire zegt hij dit. I had no knowledge of the extent of this disgraceful practice or indeed the extent of it and the repugnant nature of the selection of victims that is now emerging. Nee, ik had geen idee hoe wijdverspreid de afluisterpraktijken van News of the World waren. Maar nu, with hindsight, I wish we hadden... Judge some matters involved in this affair differently. Achteraf gezien had de Londense politie het beter kunnen en moeten doen. Toch zijn het niet de afluisterpraktijken die Stevenson ten val brengen. Maar het schandaal heeft ook blootgelegd hoe intiem de relatie was tussen politie en krantenbazen. Te intiem, zoals Stevenson's relatie met een zekere Neil Wallace. In 2009 the Met de Met a contractual arrangement with Neil Wallace... Terminating in 2010. Neil Wallace is een voormalige adjunct hoofdredacteur van News of the World. Hij werd afgelopen donderdag gearresteerd, omdat ook hij betrokken zou zijn bij de afluisterpraktijken. Wallace werd ook gehuurd door Stevenson als consultant. En wat hem uiteindelijk de kop kostte, de hoofdcommissaris kreeg gratis een vijf verblijf in een luxueus kuuroord waar Wallace voor werkte. Toch komt voor Britse politici het ontslag van de hoofdcommissaris onverwacht. What well, I'm genuinely shocked at the. Decision of Support to stand down as the Commissioner. And uh, I'm shocked by it, actually. Zegt Keith Ves, de voorzitter van de Kamercommissie van het Lagerhuis, die de hoofdcommissaris morgen aan de tand zou voelen over het afluisterschandaal. Hij gaat ervan uit dat het voor gewoon doorgaat. We look forward to seeing him on Tuesday when members of the committee will. Um, be able to some of these with him. Burgemeester Boris Johnson betreurt het vertrek van Stevenson. Maar, zo zegt hij, het is ook logisch. This whole business with the News of the World... ...was going to make things very, very difficult for him in the months ahead... ...particularly in the run-up to the Olympic Games. Alle verhalen over Stevenson's relatie met journalisten van News of the World... ...zorgden voor te veel afleiding, terwijl de Olympische Spelen voor de deur staan. Een afleiding die Londen niet kan gebruiken. He didn't want to have that kind of de Britse politie, de politiek, de media, ja, ze gaan allemaal een moeilijke tijd tegemoet, stelt Johnson. Maar als alle onderzoeken grondig verlopen, wordt iedereen er uiteindelijk beter van. Het een en het kan beter maar dat proces van parlementaire en justitiële onderzoeken zal maanden, zo niet jaren duren. Arjen van der Horst, onze correspondent in Londen. Hij schrijft ook over het afluisterschandaal, Hij heeft een mooi overzicht gemaakt. Vindt u op Weblog Londen op onze internetsite nos.nl. Dan even naar Philips. U heeft eerder vanochtend in het Radio 1-journaal gehoord... dat het bedrijf in het tweede kwartaal een verlies van 1,3 miljard euro heeft geboekt. Een enorm verlies bij het elektronica-concern is het gevolg... van een eenmalige afwaardering van bedrijfsonderdelen... die het veel minder goed doen dan gedacht. Vergeleken met een jaar geleden daalde de omzet over het hele bedrijf licht... Vooral licht- en consumentenelektronica hadden het zwaar. Medische apparatuur nog wel goed. topman Frans van Houten. Um, ja, volgens hem kan het bedrijf niet anders dan bezuinigen. Ik ben nu drie maanden CEO bij Philips en uh, ik ben onder indruk van onze kansen die we hebben. Uh, tegelijkertijd zie ik dat we meer moeten investeren in innovatie en in klantencontacten. En minder complex moeten worden, zodanig dat we sneller kunnen acteren en ook de concurrenten in Azië de baas kunnen zijn. Wat is dat, minder complex? Om uh, goed te kunnen concurreren in de wereld moet je uh, snel besluiten kunnen nemen, moet je zorgen dat je... Uh, je teams in de markt kunt vertrouwen. Dat je de juiste informatie beschikbaar hebt. En wat ik zie is dat de infrastructuur bij Philips verbeterd kan worden. Dat we misschien ook soms wat minder lagen in de organisatie kunnen hebben. En dat mensen precies weten wat ze van ze verwacht wordt. Zodat we ondernemend kunnen handelen. U bent eigenlijk te groot en te log. Dat zou je wel kunnen zeggen. Uh, groot is mooi, we willen ook graag groeien, maar log is niet goed. Uh, Philips moet naar de derde versnelling, uh, zodat we sneller kunnen uh, concurreren. Ik heb daar alle vertrouwen in dat we dat kunnen bewerkstelligen, uh, maar dan gaan we natuurlijk wel aan de slag met z'n allen. Het is een enorm bedrag wat u aankondigt, 500 miljoen. Kan dat zonder ontslagen? Het uh... Het programma van kostenreductie van 500 miljoen is fors. Uh, ik kan daarbij uh, ontslagen niet uitsluiten. Het is echter veel te vroeg vandaag om daar uh, op vooruit te lopen. In de komende drie maanden gaan we de details uh, uitwerken. En dan zullen we terugkomen met verdere details. Maar kan het zonder ontslagen? Laat ik dan de vraag omdraaien. Ik denk niet dat we 500 miljoen kunnen besparen zonder dat we hier ook naar de banen moeten kijken. Tegelijkertijd wil ik onmiddellijk zeggen dat we dit doen om Philips slagvaardiger te maken. En ook ruimte te creëren in meer investeringen in innovatie en klantencontacten. Ja, u kondigt een verlies aan van 1,3 miljard. Dat komt weliswaar vooral door eenmalige... Afschrijvingen, maar die komen u misschien op dit moment ook wel uit. Want dat draagt natuurlijk een beetje bij aan het beeld. Er moet iets gebeuren. Er is zeker een, uh, wat te doen bij Philips. We moeten zorgen dat we sneller gaan concurreren. Dat producten sneller naar de markt komen. Uh, denk maar bijvoorbeeld aan ledlampen. Of aan uh, producten voor consumentenwelzijn. Als we die sneller op de markt zetten, dan kunnen we ook meer marktaandeel winnen. Toen u aantrad uh, bleek dat u een naam had, namelijk als een uh, harde saneerder. Wat heeft u gedaan om die naam te krijgen? Mensen geven iemand een naam wat niet altijd se de, de lading dekt, denk ik. Ik ben gekomen bij Philips om het bedrijf te, te doen groeien. Daarom zetten we ook meer in op innovatie en op klantencontacten. We gaan de, de opkomende markten dieper penetreren. Ik heb net de middellange termijn doelstellingen geformuleerd. Daarin gaat Philips 4 tot 6 procent groeien en een winstgevendheid verbeteren naar 10 tot 12 procent. Nou, voorlopig dus een zware tijd, ook voor de werknemers van Philips. Je hoorde Frans van Houten, de topman, in gesprek met Gert-Jan Dennekamp. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Heel veel mensen hebben ons toch nog gehoord en het worden er steeds meer. Naar Radio 1 kunnen die mensen dan luisteren. En nu verder naar de KRO met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen carl jon de Zwart. Goedemorgen Marcel. Ja, de afgelopen tien jaar zijn er een dikke half miljoen banen bijgekomen. En de zorgsector is verantwoordelijk voor het overgrote deel daarvan. Is dat een goede ontwikkeling? Of misschien juist wel een zorgelijke? De grijze eekhoorn die een naar virus draagt. De Amerikaanse brulkikker die alles vreet wat voor zijn bek komt. En de ambrosia die hooikoorts veroorzaakt. De nieuwe voedsel- en warenautoriteit waarschuwt vandaag in zijn jaarrapport... voor oprukkende exoten. En zie die Nederlandse cultuur in volle gang. Die slogan is te lezen op de deuren van Berlijnse boekhandels. Duitsers begrijpen helemaal niets van onze cultuurbezuinigingen. Dat en meer straks in Karo. Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien met de Jong. Radio 1, het nos Journaal. Johnny Kraaikamp is overleden. Hij was 86 jaar. Johnny Kraaikamp werd bekend met zijn tv-shows met Rijk de Gooier. En verder speelde hij in cabaret en toneelvoorstellingen en in films. Hij kreeg diverse prijzen en onderscheidingen voor zijn werk. Er komt een herdenkingsdienst voor Johnny Kraaikamp waar ook het publiek naartoe kan. En later deze week wordt bekend waar en wanneer die wordt gehouden. Philips, u hoorde het net al, wil 500 miljoen euro besparen op de kosten. Waarde wordt gesneden, wordt later bekend. Vorige maand kwam Philips al met een winstwaarschuwing... voor de divisies Licht en consumentenelektronica. In het tweede kwartaal heeft Philips een verlies geleden van 1,3 miljard euro... vooral door afwaardering van een aantal bedrijfsonderdelen. Het CDA vindt dat het te lang duurt voor er een noodvoorziening staat... bij de zendmast Smilde, die vrijdag instortte na brand. Het duurt waarschijnlijk een week voordat RTV Drenthe weer overal te ontvangen is. cda kamer Haverkamp en Koopmans benadrukken dat de RTV Drenthe wel de calamiteitenzender is. En de Amerikaanse generaal Petraeus heeft het bevel over de NAVO-troepenmacht in Afghanistan formeel overgedragen aan John Allen. Dat gebeurde in Kabul. Petraeus, die 58 is, wordt de nieuwe chef van de inlichtingendienst CIA. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie: files nog op de A7, horen richting Zaandam. Voor Zaandam 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A9, vanuit Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Volendam en knooppunt Amstel, 8 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Carlo Johan de Zwart. Drie kwart van alle nieuwe banen is te vinden in de zorg. Duitsers verbijsterd over Nederlandse cultuurbezuinigingen. Exoten bedreigen de inheemse natuur. Waarschuwt de nieuwe voedsel- en warenautoriteit en het ochtendtuneur van Henk Westbroek. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Ah. Thijs Boelens heeft deze week als standplaats Medi Spectrum Twente. In Enschede. Deze hele week een portret van een ziekenhuis in beweging. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Het aantal banen in ons land is tussen 2000 en 2010 gestegen met meer dan een half miljoen. En zeker driekwart van die groei wordt veroorzaakt door banengroei in de zorg. Dat blijkt uit berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek zojuist heeft bekendgemaakt. Senne Jansen, economisch woordvoerder van het CBS Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, drie van de vier nieuwe banen zijn te vinden in de zorg. Is dat de vergrijzing die toeslaat? Nou, de zorg was de afgelopen tien jaar echt de banenmotor van de Nederlandse economie. En inderdaad, de vergrijzing speelt een grote rol. Meerdere uh, oude mensen die hebben meer uh, zorg nodig. Maar ook de, de toenemende vraag naar kwalitatief goede zorg... zorgt ervoor dat er veel werk is in de zorg... en daar dus veel nieuwe mensen worden aangenomen. En hoe kunnen we die uh, vraag naar toegenomen kwaliteit zorg verklaren? Nou ja, mensen, er zijn meer uh, mogelijkheden om goede zorg te leveren. Uh, uh, ja, de technologische vooruitgang. Meer uh, verschillende ziektes kunnen worden aangepakt. Uh, dus de productie van zorg neemt toe. En er zijn dus ook meer uh, nieuwe mensen nodig die die productie kunnen leveren. En hoe uh, de, doet de zorg het ten opzichte van de marktsector? Dus nou ja, de wat commerciëlere hoek. Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar het decennium voor dit decennium... Ja. dus 1990 tot en met 2000... toen groeide het aantal banen met 1,6 miljoen. En daarvan zat toen 1,3 miljoen bij de markt. Nu, dit decennium, groeide het aantal banen in de markt maar met 30.000. En vergeleken daarbij deed de zorg het uh, bijzonder goed. En dat is natuurlijk toe te schrijven aan uh, dit decennium... met twee periodes van economische neergang... waarin dus weinig nieuwe banen in de marktsector uh, werden gecreëerd. Ja, en dan moet ik denken aan bijvoorbeeld de internetbubbel van uh, nou, rond 2000, de bankencrisis... Ja, precies. We zien aan het begin jaren 2000... Zien we het aantal banen in de markt fors terugnemen... als gevolg van de internetbubbel. En ook aan het eind, dus hè, de recente crisis... zorgde voor veel minder uh, banen in de markt. En wat wel verrassend is, is juist in die periode dat het aantal banen eh, bij de overheid en bij de zorg toenam. Ja. Dus we zien een, een soort van anticyclisch effect. En mensen kiezen voor de relatief veiligere eh, banen in de zorg en bij de overheid... in tijden dat het economisch minder gaat. En dan is de vergrijzing eigenlijk nog maar net begonnen. De piek moet nog komen. Betekent dat dat de groei in die zorgsector nog door zal gaan? Ja, wij doen eigenlijk geen verwachtingen. Maar de, uh, ja, als de groei zo doorzet, zal, zal het aantal banen in de zorg natuurlijk uh, alleen nog maar verder groeien. De zorg is inmiddels de industrie voorbij als uh, industrietak met het grootste uh, aantal banen. De handel staat nog op kop, maar als de uh, groei in de zorg zo doorzet, zal de zorg ook de handel overtreffen. Tien jaar geleden werkte ongeveer 1 op de 9 mensen in de zorg. En inmiddels is dat al 1 op de zeven die in die sector werkt. Nou werken in de zorg naar verhouding veel meer vrouwen dan mannen. Betekent dat dan ook dat de werkgelegenheid voor vrouwen wel toeneemt en die voor mannen niet? Ja, van die 500.000 uh, banen extra hè, in tien jaar is, zijn eigenlijk vrijwel geheel toe te schrijven aan de vrouwen. Dus in tien jaar tijd is het aantal banen van vrouwen met een half miljoen gestegen. En dat komt inderdaad omdat vrouwen veel vaker in de zorg werken dan mannen. Ja. Vier van de vijf uh, banen in de zorg is van een vrouw. Ja, oké. Okay. Senni Janssen, economisch woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hartelijk dank tot zover. Johan Makkenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Verrassend voor u? Nou niet helemaal, maar het zijn wel hele sprekende cijfers uh, die uh, passen in het beeld wat we van de groei van de gezondheidszorg over de afgelopen tijd al hadden. Ja. Uh, die enorme banengroei in de gezondheidszorg die is mogelijk gemaakt doordat er aan het begin van dit decennium een bewust besluit is genomen door de Nederlandse overheid om de budgetaire beperkingen in de zorg los te laten in het decennium daarvoor. Zaten er allerlei beperkingen aan de groei van de uitgaven in de gezondheidszorg. En die zijn zo rond 2001, 2002 losgelaten. Waarom was dat ook alweer? Ja, dat die beperkingen zijn losgelaten was omdat heel veel mensen toen ontevreden waren over de wachtlijsten en de wachttijden in de gezondheidszorg. Ja. En die ontevredenheid is toen uh, zo hoog opgelopen dat uh, verschillende kabinetten die toen snel naar elkaar kwamen eigenlijk een hele reeks van beperkingen hebben opgeheven. En toen zag je ook de uitgaven voor de gezondheidszorg van jaar op jaar opeens enorm toenemen. En... Geld in de gezondheidszorg wordt vooral aan personeel besteed. Gezondheidszorg is mensenwerk. Ja. En dat geld is dus terechtgekomen in al die extra banen. Ja, is het een, een, om even in de termen te blijven, een zorgelijke ontwikkeling? Want ja, als driekwart van de groei wordt veroorzaakt door banengroei in de zorg... moeten we ons daar zorgen over maken? Het kost hartstikke veel nou, geld. Er zitten twee kanten aan. De ene, kant is, of de ene vraag is, um, leidt dat extra werk in de gezondheidszorg... tot meer gezondheidswinst in de bevolking? Um, ik denk dat je die vraag wel met uh, ja kunt beantwoorden. Uh, in de loop van de afgelopen tien jaar uh, is onze levensverwachting met een paar jaar toegenomen. Dat komt niet alleen maar door verbeterde gezondheidszorg. maar komt voor een deel ook doordat we kwalitatief betere gezondheidszorg zijn gaan leveren. De andere kant, de andere vraag die je erbij moet stellen is: verdrinkt nu de gezondheidszorg allerlei andere nuttige dingen die we zouden kunnen doen? Uh, en dat is een uh, moeilijker uh, in positieve zin te beantwoorden vraag, tenminste. Uh, de uitgaven aan de gezondheidszorg die verdringen wel degelijk ook andere mogelijke uitgaven. Ja, moet ik dan denken aan de handel, de industrie? Is dat nou, wat u bedoelt? Dat ook, maar ook andere publieke uitgaven. Dus uh, onderwijs, ja. defensie zijn sectoren die uh, veel minder groei hebben kunnen doormaken dan de gezondheidszorg. En er zijn veel mensen die denken dat onderwijs toch ook heel erg belangrijk is. Uh, als we vinden dat het onderwijs uh, meer personeel nodig heeft en dus meer geld nodig heeft... dan moet je je afvragen of je die groei van de gezondheidszorg wel zo uh, heel erg snel kunt laten doorgaan. Ja. Nou is de verwachting dat de zorgsector binnen afzienbare tijd dus de grootste werkgever in Nederland is. De dus kosten stijgen explosief. Hoe lang blijft die situatie nog houdbaar? Nou, niet zo erg lang, denk ik. Uh, en je ziet ook dat uh, minister Schippers daar op allerlei fronten mee bezig is... om toch weer nieuwe beperkingen uh, in het leven te roepen... zodat die uh, groei uh, minder uh, ongeremd kan plaatsvinden. Er zijn een paar weken terug afspraken gemaakt met de verzekeraars en de ziekenhuizen... om de groei beperkt te houden tot, ik geloof, 2,5% per jaar. Ja. Uh, nou, we moeten nog zien of die afspraken zullen gaan werken... maar dat zijn allemaal tekenen dat het ook de minister zorgen baart... En dat, uh, men vindt, en we vinden, dat die groei niet zo snel kan blijven doorgaan. En is dat een aanpak van de minister waar u zich in kunt vinden? Deze maatregel van de minister was heel verstandig, ja. Oh ja. Oké, okay, nou, hartelijk dank Johan Makkemach, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Doelmannen van een verliezend voetbalelftal springen bij een penalty vaker naar rechts dan naar links. Dat blijkt uit onderzoek van psychologen van de Universiteit van Amsterdam. Waarom doen ze dat? Marike Roskes is een van de onderzoeksters en zij heeft het antwoord. Als de co de enige is die nog het spel kan redden, wordt de linkerhersenhelft geactiveerd. Uh, door de kans om de held te worden van de wedstrijd en om de link, omdat de linker hersenhelft de rechterkant van het lichaam aanstuurt, krijgen we de neiging om naar rechts te bewegen. En daarom vinden we dat als achter achterstaan in het spel, dat dus ze vaker uh, naar rechts springen dan naar links. Ja, dat is logisch. zou Johan Cruijff zeggen. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland het kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Medisch Spectrum Twente. Daar bivakkeert deze hele week Thijs Boelens. Op de spoedeisende hulp van uh, het MST, het medisch spectrum Twente in Enschede. Er is net een overdracht geweest. Uh, alle chirurgen die dit weekend dienst hebben gehad... en alle co assistenten chirurgen die uh, nu maandagochtend aan het werk gaan... die hebben elkaar even gesproken. Alle patiënten zijn voorbijgekomen. Arie van Vugt, u bent traumachirurg. U bent dit weekend beschikbaar geweest, in touw geweest. Is het druk geweest? Nou, ik mag niet mopperen. Ik heb een redelijk rustig weekend gehad... Ten dele was dat ingegeven door het feit dat uh, dit weekend ook de orthopededienst hadden voor de fracturen. En ik als ongevalschirurg dus alleen bij de andere ongevallen betrokken ben geweest. Maar u heeft het op de overdracht uh, gehoord. Er gebeurt een hoop, veel zieke mensen die zich acuut presenteren. Veel uh, ja, buikproblemen. Natuurlijk de IC-patiënten waar altijd veel werk aan is. Ook patiënten op de afdeling waar goed naar gekeken moet worden. Patiënten die uh, op interne afdelingen in de problemen komen en waar de chirurg bij moet komen heeft u de refusie in passeren. Ja, en al met al gebeurt er zo'n weekend natuurlijk uh, heel veel. En het is uh, belangrijk dat dat goed overgedragen wordt. Ja, het verbaast mij, als ik even met u deze kant op mag lopen. het verbaast mij, het gaat in een razend tempo, hè? Dat is een videoverbinding met een dependantie in Oldenzaal. Ja. Alle patiënten gaan voorbij. Ja, u weet meteen om welke patiënt het gaat, toch? Ja, ja. Die overdracht die wordt volgens een vaste structuur door de assistent van dienst voorbereid. En wat natuurlijk heel prettig is, dat is dat de intense verkeer bij die overdracht geïntegreerd wordt. Er zit ook een intensivist die dienst gehad heeft het weekend in de zaal. En uh, de intensive care assistent die vertelt specifiek wat er op die afdeling uh, gaande is. En dat, uh, dat gaat volgens een uh, vrij strak protocol. Er is nou eenmaal uh, als je een kwartier tot twintig minuten overdracht hebt geen tijd om heel extensief alle details te vertellen. Maar de hoofdzaken en waarnaar gekeken moet worden, dat uh, wordt natuurlijk uh, ja, voor het voetlicht gebracht. Ja, we zijn hier op de spoedeis en eerste hulp. Dit is toch wel heel erg typisch. Grote grijze bak met alleen maar krukken. Ja, kijk, als hier patiënten komen die natuurlijk uh, iets aan het bewegingsapparaat hebben... waarmee ze weer naar huis kunnen, maar uh, dat been niet mogen belasten... dan is het toch goed dat er natuurlijk enige hulpmiddelen meegegeven worden. En uh, ja, dat, uh, ja, dat is uh, standaard. Goed. Nou, dit is de eerste dag uh, van een week in het Medisch Spectrum Twente... Uh, Staat er deze week nog wat speciaals op de rol? Of is het gewoon maar wachten wat er voorbij komt? Nou, dat ligt eraan. Er zijn natuurlijk vakken die volledig electief hun programma vullen. Die weinig spoedeisende zaken hebben. Het zal u eh, niet verwonderen dat een ongevalschirurg minder geplande zaken heeft. En eh, meer spoedeisende zaken. Maar mijn dag vandaag is de hele dag polykliniek. En eh, de rest van de week kan ik u verzekeren heb ik het heel druk. Want ik ga de Vierdaagse in Nijmegen lopen. Ik wens u succes. Dank u. We zullen zien wat de week brengt in het medisch spectrum Twente. Bijdrage was dat van Thijs Boelens. Straks Duitse boekhandels roepen op tot Boycott Nederland. Eerst nu kinderen en internet. Meer dan de helft van de ouders houdt het online gedrag van hun kinderen in de gaten... door regelmatig Facebook, verzonde e-mails en de internetgeschiedenis te bekijken. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Bambert Delver van de Stichting Consument, kinderconsument, goedemorgen. In Engeland geeft 55% van de ouders aan hun kind op internet te controleren... door regelmatig hun profiel of sociale netwerksites te bekijken. Is dat in Nederland ook zo? Ja, in Nederland ontloopt de cijfers niet zo. Als je kijkt naar een recent onderzoek in Nederland, twee jaar geleden... dan zie je dat een derde van de ouders met kinderen van acht jaar... die kinderen zijn dan op hophives, die kijkt mee. En drie kwart van de ouders van twaalf, die kijkt ook mee. Is het net zoveel als in Engeland, of is het ongeveer... Ja, dat? het ontloopt elkaar niet zo, maar we hebben te maken in Nederland met verouderd onderzoek. Het is wel zo, en het is ook wel heel goed om, om even uh, te, te noteren: het onderzoek wat u noemt is Brits onderzoek, maar dat komt van een beveiligingssoftwarebedrijf die zelf filters verkoopt. Ja. Oké, okay. um, wat, wat, wat willen ouders vooral weten van hun kinderen? Ja, in Engeland wil men, is Facebook heel erg populair. Dat is net in Nederland gekomen. Dus, huis en Facebook kan je wel vergelijken. Wat ouders willen weten is bijvoorbeeld welke foto's kinderen erop zetten, die hen berichten stuurt. en wat kinderen er zelf op zetten. Dus, dat is eigenlijk het, het online leven van kinderen. En tot welke leeftijd doen ouders dat? Die kinderen in de gaten houden? Ja, tien tussen de uh, ja, als je kind tien jaar of twaalf jaar is, dan zie je het al bij weer wat uh, zakken. Dus tot tien jaar zijn ouders uh, flink uh, fanatiek. Dus echt dik de helft van de Britse ouders. Kijkt mee. Uh, is in Nederland ook zo. En als je kind elf of twaalf is, dan gaat het naar beneden. En dat is voorkomen logisch. Want dan gaat je kind uh, ja, veel meer in hun eigen leven leiden, precies als je niet gaat meedansen met de disco. Ja, maar goed, de vraag is: is dat wel zo verstandig om daarmee te stoppen? Ook een kwetsbare leeftijd, toch? Je kunt ook zeggen, je moet het tot je zestiende doen, zeventiende. Ja, klopt. Ja, dan je het is een beetje de balans tussen, tussen opvoeding en bescherming. Het ene kind heeft veel meer bescherming nodig dan het andere kind. Het ene kind is veel naïver, gelooft ja. veel meer wat er staat. En uh, het advies is wel, ja, kijk hoe je kind in elkaar zit. Maar als je kind 12 of 13 is, mijn zoon is nu 14, hij heeft een eigen Twitter-account... en ik volg hem niet en zo'n bewuste keuze, want dat is privacy, maar ik praat er wel over. Ik volg hem niet op Twitter, maar ik praat wel over de berichten die hij plaatst. Hebben kinderen eigenlijk ook privacy? Zijn ze zich daar bewust van ook? Ja, kijk, privacy uh, is echt een volwassene term. Hè. Als je ja. kinderen vraagt over privacy, die hebben ze natuurlijk niet. Ze wonen bij ons, hebben onze achternamen, uh, zitten op onze adressen. En privacy moeten we echt van uitleggen aan kinderen. Uh, kinderen hebben wel een be besef en een benul van, van wat is van mij, dus uh, foto's. Maar ja, je ziet dat privacy steeds meer uitgehold wordt. Dus ook als het, uh, het woord vriend is ook heel erg uitgehold. En het komt allemaal door de komst van internet en sociale media. Ja, hij heeft een heel andere betekenis gekregen. Hè? Een ja. andere lading. Ja, ja. Ouders onderschatten het negatieve gedrag van hun kinderen op het internet. Is dat een ja, stelling waar op. u zich in kunt vinden? Ja, het Sociale Cultural planbureau heeft dat bewezen in Nederland in 2007. Ja. En uh, dat ligt ook wel weer één op één. Want als je aan de ouder vraagt, van, ja pest uw kind, dan zeggen heel veel ouders... nou nee, mijn kind niet. Dat is precies op internet ook zo. En ouders die denken echt dat een kind uh, een zoon of een engeltje is... en dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Wanneer moet je kinderen, uh, nou ja, u zegt 10, 11, maar ja. Ja, wanneer moet je ze nou echt loslaten? Ja, dat vind ik zelf als vader van de 14 jarige zou het ook ja, heel erg moeilijk. Lastig. Het gaat stap voor stap. De ene keer laat je kind veel te veel los en dan valt hij in een bijl. Ja, buitenvallen hoort oort bij, ook bij je grote, uh, grote worden en opvoeden. Dus de ene keer niet. En laat kinderen ook een bijl vallen en laat ze ook weer opstaan. Dus kinderen gewoon perfect door het leven loodsen, dat is onmogelijk en is ook niet wenselijk. Nee, het hoort er gewoon bij eigenlijk ook. Hè? Het hoort ook, erbij. Ook uh, op het internet. Ja. Dank u wel, Bamper Delver van de Stichting Kinderconsument. Ja, dat la belleza rosa y decirte mi hermosa Speciaal voor zij die in een tentje op de Veluwe bivakkeren... of op de camping in Noord-Oost-Groningen staan. Chingon met Malaguena Salerosa. Het is acht minuten voor tien. Op de voordeur van boekhandels in Berlijn... prijken sinds dit weekend zwarte rouwposters... met erop een oproep aan het Duitse publiek Nederland te mijden. Reden de bezuinigingen op de kunstensector... die ons kabinet in gang heeft gezet. Goedemorgen, Rob Zavelberg in Berlijn. Goedemorgen. Wat staat er precies op die posters? Nou, in Duitse letter staat daar... Meiden zien de Nederland de in volle gangen. En waarom is dat? Nou ja, waarschijnlijk is het een initiatief van Nederlandse kunstenaars in Berlijn. Dat zijn er nogal wat. Sommigen zien zichzelf zelfs als politiek vluchteling. En zij zeggen van, kom alsjeblieft niet naar Nederland. Daar wordt de cultuur afgebroken. En zijn de, Duits of de Nederlandse cultuurbezuinigingen iets waar de Duitsers van opkijken? Ja, eigenlijk wel, want ze, ze horen daarvan, sommigen zien het ook. En, en nu dus zelfs die posters in Berlijn. Uh, bijvoorbeeld de, de oerconservatieve Frankfurter Allgemeine Zeitung, toch een behoorlijk rechtse krant. Die had een groot uh, artikel uh, net geschreven over uh, het feit dat uh, cultuur een linkse hobby zou zijn. Uh, zeg maar dat, uh, dat, dat hebben ze bericht over Nederland. En dat begrepen ze helemaal niet. Namelijk uh, de hoogcultuur in het Duits... die wordt echt met een hele grote hoofdletter geschreven. En uh, Duitsers hebben eigenlijk ja, toch heel veel eerbied voor uh, cultuur. En dat vinden ze absoluut niet speciaal links. Dat is, uh, ja, dat is iets wat ze totaal niet begrijpen. En uh, Je ziet eigenlijk dat nergens uh, ter wereld... een regering met, met zulke kaalslag op de, het gebied van deze sector... Zeg maar, op sympathie zou kunnen rekenen, zegt de Faz, Behalve in Nederland. En ze snappen niet dat dan de regering in Den Haag ook nog een goed humeur uh, daarbij heeft. Maar goed, toch de Duitsers begrijpen ook wel dat er bezuinigd moet worden. Dus ja, dat zullen ze zelf ook moeten doen, denk ik, in deze tijd. Ja, het is natuurlijk de tijd van de, van de eurocrisis. En uh, ja. uh, ook in Duitsland moet er bezuinigd worden... ongeveer 80 miljard euro heeft uh, Angela Merkel uh, verkondigd... En, uh, ze heeft echter wel erbij gezegd, er wordt geen cent op, uh, op educatie, op bildoel uh, bezuinigd. En uh, ook in cultuur wordt juist extra geïnvesteerd. Ik heb eens nagekeken, op bijvoorbeeld de staatsopera in Berlijn, je hebt drie opera's in Berlijn. Die wordt eventjes uh, uh, momenteel voor 240 miljoen euro verbouwd, dus één gebouw. En dat is exact hetzelfde bedrag dat in Nederland wordt bezuinigd. En uh, anderzijds bijvoorbeeld de wederopbouw van het Stadslos... dat in de Tweede Wereldoorlog werd, uh, werd vernietigd in Berlijn... Uh, die kost bijvoorbeeld 500 miljoen euro. En dat is volg, uh, afgelopen week door, de, door het Duitse parlement, de Bondsdag in Berlijn... Uh, is het geld uh, opnieuw uitgetrokken zeg maar, om, om uh, de wederopbouw te financieren. Dus je ziet dat Duitsland momenteel investeert in cultuur... terwijl Nederland uh, ja, behoorlijk bezuinigt. Ja, En hoe verklaar jij dat verschil? Is dat een verschil in nationale trots? Ja, goede vraag. Kijk, um, uh, de Duitsers uh, die zien dat eigenlijk uh, zo dat de Nederlandse pragmatische koopmanstraditie... dus in het gebied van, van, van crisis en zo, ja, dan moet je toch op de centen letten. En ook de gierigheid van de Nederlanders, dat zeggen ze, en de Calvinistische nuchterheid... die hebben er te maken dat er in Nederland nu zo hard wordt, uh, wordt bezuinigd. En verder ook, zegt zelfs de rechtse Frankfurter Allgemeine Zeitung... de neoliberale markteconomie, zoals ze dat omschrijven... Um, dus dat is zeg maar, de verklaring die de Duitsers hebben. En heeft dat ook het beeld van Nederland in de afgelopen tijd veranderd bij de Duitsers? Nou, ik denk het wel. Want uh, je ziet eigenlijk dat het beeld van het losse, tolerante Anything Goes Nederland... eigenlijk sinds uh, Fortuyn, Van Gogh, uh, Hirsi Ali en ook Wilders op losse ja. schroeven is komen te staan. En uh, de Duitsers die vinden nu dat, ja, dat zuinigheid en spaarzaamheid altijd al een kenmerk was van de... ...van de Nederlanders, dat uh, ja, daar al uh, hele decennia en wel eeuwen eigenlijk... Uh, ...dat is toch een, toch een bepaalde houding van de Nederlanders. Maar nu vinden de Duitsers dat we eigenlijk doorslaan. En dat, dat begrijpen ze niet. En daarom is er ook extra veel aandacht voor Nederland. En is dit ook een reden voor de Duitsers om die Nederlanden te mijden? Ja, dat weet ik niet. Ik denk eerder dat het een, een ludiek bedoeld protest van, uh, van kunstenaars, Nederlandse kunstenaars hier in Berlijn is. Ook de, de, ja, de ambassade natuurlijk, die, die ziet dat ook, de Nederlandse ambassade. En uh, die denken natuurlijk ook, ja, dat moet natuurlijk niet uit, uh, uit de spuigaten lopen, want uh, dat is natuurlijk niet goed. Het toerisme is belangrijk in Nederland. En uh, het zal eerder tot verbazing leiden. Dus, dus uh, zolang zeg maar, de prijzen, de service en ook het eten in de Nederlandse horeca acceptabel blijven, zullen ook de, de Nederlanders uh, of de Duitsers in, in, aan de Noordzee vakantie blijven vieren. Ja, want hoe, hoe belangrijk is Nederland eigenlijk voor Duitse toeristen? Waar staan we op het lijstje? Nou, we staan vrij hoog, omdat uh, Nederland is, uh, wordt gezien als een, een prettig, open uh, land zeg maar, waar, je, waar je aangenaam kunt vertoeven. vooral... Ja, met een, met een mooie Noordzeekust en het ja. IJsselmeer bijvoorbeeld. Lekker nat ook. Eh, lekker nat, zo, zoals tegen deze dagen. Maar je ziet wel dat de Duitsers bezig zijn met een herontdekking van de Oostzee. En natuurlijk ook Oost-Europa's in de buurt. Dat is allemaal veel goedkoper. En veel Duitsers klagen bijvoorbeeld eh, tegenover mij ja, vaak dat Nederland erg duur is. En dat de mensen eh, steeds botter worden. Ja. Dat is een, een, een klacht die je meer hoort inderdaad, van uh, buitenlandse toeristen. Dankjewel, Rob Savelberg vanuit Berlijn. Wij gaan naar het nieuws van tien uur en daarna zijn we bij u terug. Met vreemde dieren, planten en schimmels die oprukken in Nederland. Blijkt uit een uh, jaarlijkse meting van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit. En ja, hoe moet het verder met Philips? Vanochtend werden de cijfers van het tweede kwartaal bekend. En dat ziet er niet goed uit: 1,3 miljard verlies en een aangekondigde bezuiniging van 500 miljoen. Onzekere tijden dus voor het personeel daar. En het ochtendtummer van Henk Westbroek natuurlijk. In het vervolg van Caro, goedemorgen Nederland